Lott met het NOS Journaal. Werkgeversorganisatie VNO-NCW wil dat werkgevers de mogelijkheid krijgen om werknemers op corona te laten testen. Dat zegt de organisatie naar aanleiding van het nieuwe reisadvies dat middernacht ingaat. Er komen negen code oranje gebieden bij, onder meer Brussel, Parijs en Madrid. Nederlanders die terugkeren krijgen het dringende advies om 14 dagen in quarantaine te gaan. VNO-NCW wil met de test voorkomen dat werknemers onnodig thuis komen te zitten om de economische schade te beperken. President Lukashenko zegt dat hij op de steun van de Russische president Poetin kan rekenen als het nodig is. Dat concludeert hij uit een telefoongesprek met Poetin over de onrust in Wit-Rusland. Vandaag gingen daar opnieuw duizenden inwoners de straat op om te protesteren tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen van zondag. Volgens Lukashenko vormen de protesten in Wit-Rusland een bedreiging voor de hele regio. Er zijn tot nu toe 7000 betogers opgepakt. In de Maas bij Reuver wordt gezocht naar een jongen van 12 tot 14 jaar oud. Hij zou zijn gaan zwemmen en is volgens getuigen kopje onder gegaan. De brandweer, Rijkswaterstaat en vrijwilligers zijn met boten en duikers op zoek naar de jongen. 24 relschoppers die vannacht zijn opgepakt in de Haagse Schilderswijk hebben een gebiedsverbod gekregen. Wie van buiten de wijk kwam mag er de komende drie maanden s'avonds niet meer in. En verdachten die in de Schilderwijk wonen moeten s'nachts binnen blijven. De politie had in totaal 29 mensen opgepakt vanwege rellen in de Schilderswijk. Vijf verdachten zitten nog vast. En het weer, lokaal nog kans op een pittige regen- of onweersbui. Vannacht brede opklaringen. Er kan uh, nog wel wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af tot rond de 18 graden. Morgen is het opnieuw broeierig met smiddagskans op buien. Dan nou wordt het 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. Gaan we nog op vakantie dit jaar? Ontdekken we Nederland opnieuw? Of gaan we toch de grens over? Alles voor een fijne vakantie vind je bij de ANWB. Dus ook...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 Door natuurlijk het laatste show, nieuws, de party update. Nou, die is eh, karig. Maar gewoon moet ik zeggen, eigenlijk is ooit wat meer als de afgelopen twee weken. En natuurlijk de Nightwalk 10. Welke platen zijn er erg populair in, in de stream, in de house, zien? En voor de rest natuurlijk een hoop lekkere muziek. En als opening wordt het DJ Blow met Too Hard ook een oud plaatje in een nieuw jasje gestoken. Ja, de DJ's hebben weinig te doen de laatste tijd. Het begint weer een beetje te komen. Maar ja, corona, anderhalve meter afstand. Handschoentjes. Sommige delen waren druk. In het land zelfs, Rotterdam en Amsterdam, moet je een mondkapje dragen. Ja, ik moet je eerlijk bekennen, ik vind helemaal niks. Ik snap dat het de veiligheid is, maar dat mondkapje, je zonnebril beslaat, het is gewoon heel erg lastig. Maar ja, het is even niet anders. Of we moeten Poetin geloven met, uh, met zijn zelfgebrouwen vaccin. Uh, uh, ja, Wat waarschijnlijk gewoon een hoogste is. Uiteindelijk is de hele wereld genezen van, uh, van corona. En alleen Rusland heeft het dan nog. Bah, bah, we gaan het allemaal meemaken. Steve M's antwoord, muziek. Daarvoor zie ik natuurlijk aan je radio gekluisterd. Muziek zometeen van een, een acteur. Filmacteur, serieacteur. En hij is ook zanger. Ik heb het over Bilal Vaiviep. De grote hit uh, Tigers. Maar eerst die Luc Simone. Met Love, Hope en Happiness. You know, freedom ain't free. There are costs and duties associated with liberation. It begins in our minds. A distinct release from ties that bind by thinking positive thoughts. Promoting what we like instead of bashing what we hate. Ignoring the haters. Turning the other cheek, but don't be no fool. Come on, we've got to open our hearts to give love so that we can receive it. We can disagree agreeably without clapping back when someone does us wrong. 'cause the universe handles that business. Yeah, we're gonna make it. Maar baby, kom en me zien wie jij nu want ik word Je ziet, kom nou. Met Don't Look Any Further. Ook zo'n oude, gouden klassieker uit mijn tijd. Nou, misschien nog wel voor mijn tijd. In een nieuw jasje gestoken. En daarvoor horen we Bilal Wahib met Tigers. En ik heb goed nieuws. Mysteryland Die organiseert eind van deze maand... een online festival waarop artiesten vanuit een luchtballon gaan optreden. Zo maakt de organisatie van het Dance Festival afgelopen donderdag pakket. Onder andere Paul van Dijk, Joris Voor, Lucas en Steve Sander van Doorn... staan op de artiestenlijst van het Digitale Festival... dat op 29 augustus van 7 tot 1 gratis te volgen is... via de officiële kanalen van de Mysteryland natuurlijk. En tijdens de online editie zijn meer dan 50 artiesten... via acht verschillende stages vanuit de luchtballonnen te volgen. De kijkers kunnen zelf een keuze maken uit de acht kanalen. Elk kanaal heeft dan zijn eigen DJ's en zijn eigen luchtballon... En Mr. Rent vindt normaal gesproken eind augustus plaats op het voormalige Florianeterrein. Dat weten we allemaal in de gemeente Haarlemmermier. Maar door de coronacrisis is het festival geschrapt. Want het is te groot, hè? En ja, ze zeggen dan dat dat gevaarlijk is. Nou, de laatste berichten horen ik van in de open lucht is het allemaal te doen. Maar binnen, daar creëert het zich. Maar in ieder geval, goed nieuws dus. Dat Mysteryland online gaat op 29 augustus. Van 7 uur s'avonds tot 1 uur s'nachts. Ik kan het allemaal volgen via de officiële kanalen van Mysteryland. Dus ja, de plaats van 130.000 bezoekers, die moeten betalen. Grop geld voor een fantastisch festival. Kunnen ze nu allemaal online bekijken. En volgens mij is het helemaal gratis. Dus dat is ook een kwestie. Stiekem positief. Maar ja, stiekem wil je er ook liever bij zijn. CFM Zandvoort door met muziek. Toby Montana. Dan Caster met Mama C. Door het hier op CFM Antwoord in de Nightwalk. Thank mm -hmm. you. En Marco Bertu featuring en Brian Chambers met Holding On, de club mix, En daarvoor South Soul Symphony met de Call Me, de J Vegas remix. En is de tijd voor de party update. Nou, hij is karig, ik weet het. Bijna alle grote feesten zijn afgelast en anders zijn het natuurlijk streamfeestjes. Maar ja, we gaan liever naar de echte feestjes. En uh, vanavond ben je welkom in de escape in Amsterdam, Brainwash. begint om 11 uur, duurt tot uh, vroeg in de ochtend en, uh, van meer informatie op de website escape.nl. Er zitten wel een paar haakjes en oogjes aan, maar het moet allemaal goed komen, denk ik. Want uh, ja, voordat je naar binnen mag, worden je een paar vragen gesteld. Uh, of, je, uh, uh, of je last van hoesten hebt, of je hoge koorts hebt, of dat uh, uh, allemaal met corona te maken. En, uh, maar uiteindelijk, als alle antwoorden goed beantwoord zijn... dan mag je niet liegen natuurlijk. Want laten we heel eerlijk zijn. Als jij het hebt en je gaat naar binnen in een club... dan heb je een kans dat je iedereen aansteekt. Dus daar zit iemand op te wachten. En dan moet de token ook minimaal twee weken dicht... als er een besmetting plaatsvindt. Dus het gaat wel goed. Dus uh, Brainwash Escape Amsterdam. Vanavond 15 augustus vanaf 11 uur ben je welkom. En nog een festival. Iets verder doorlopen. We zijn er weer hoor. Club Air. Dat is vanavond van Vella. Begint om 11 uur. Duurt ook tot 5 uur in de ochtend. in Club Air. Laten bij van Urban en Afro kan je verwachten. En voor meer informatie de website uh, R.nl. En ook daar worden de vragen gesteld uh, of je last hebt van uh, kenmerken... of uh, ja, last van hoesten, van koorts, dat soort dingen. Of dat je pas geleden in een oranje gebied bent geweest. Ja, dat zijn allemaal punten waarvoor je dan eigenlijk geweigerd kan worden. Dus uh, denk even na. Zorg dat je niet uh, andere mensen besmet. Stel dat je het hebt. Sommige mensen weten het niet. Ik bedoel, ik ben ook in een oranje gebied geweest... Ik heb nergens last mee, dus het kan goed gaan als je een mondkapje draagt. Alhoewel, hè, is het wel of niet veilig. Nou ja, de medische kapjes, die zijn echt veilig. Die zijn zo veilig dat je gewoon amper kan ademhalen. Ik heb ze geprobeerd, het is niet te doen. In ieder geval, de Nightwalk, van Zandvoort. Dat was de party update, kort maar krachtig. We gaan door met muziek. Ivan Beck, Fabio, Esse, using Alex Morrow, met La Fiesta. Ook een aanplaat in een nieuw jachtje. I'm you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 Race met Joyce, de Nick van uh, club re -edit. Op 7, Noizu met Summer 91. Op 6, Ruda Silva en Pax met Touch Me. Op 5 deze week Huge Disco en Earthen Days met Head to Eén plaatsje gestegen, sinds vorige week. Op vier David Pang met zijn uh, eigen solo nummer The Heat. Op drie deze week John Smith met Deep Ends, de Black V Neck Extended. En zou je denken van, hebben we deze week een nieuwe nummerij? Nou, ga ik die zo overklappen. Twee deze week, Steven, Steve, Lacey. en Love Generator met Live Without Your Love. Zat ook in de Nederlandse hitlijsten. Deze week op één. Jones Beat, ja, de andere versie. De extended mix van Deep End. Nou, die heb je ook al zo vaak gehoord. Ik heb andere muziek uitgekozen, we hebben genoeg nieuwe muziek. Ik moet je eerlijk bekennen, ik kom gewoon uh, tijd tekort. Eigenlijk kan het programma wel zes uur duren. Dus ja, uh, hè. Muziek, Low Step maar nu op de radio met Bring Me Up. overroken. Dit uur van de Nightwalk, niet getreurd, zometeen het nieuws en meer. Dan is het tijd voor DJ Mauser met zijn Global Housewives en straks in het derde uurtje vliegen we wederom helemaal naar Italië met het beste van de clubs uit Italië, met DJ Cavaschalli. Maar er is nog even muziek, Adrian Block en Martina Boone met Piano Jacking Dub. oftewel My Old Piano in een nieuw jasje. Ik zeg tot zometeen na de break.